9 uur na net wel met het NOS-journaal. Bij de berging van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is een Spaanse duiker omgekomen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het is de bergingsmaatschappij maanden geleden al gelukt om de gekapseisde Costa Concordia rechtop te zetten. Maar het schip staat nog wel vast op de zeebodem bij het Italiaanse eilandje Giglio. Dertig grote luchttanks moeten het cruiseschip nu drijvend krijgen. Toen de Costa Concordia twee jaar geleden verging kwamen 32 mensen om het leven en nu dus ook een duiker. Uit Jarmouk, een voorstad van Damascus, zijn honderden burgers geëvacueerd. Syrische troepen belegeren Jarmouk dat in handen is van opstandelingen al een tijd... en daardoor is er een groot tekort aan voedsel en medicijnen. De opstandelingen en het regime Assad hebben afspraken gemaakt over de evacuatie. De geëvacueerde burgers zijn naar ziekenhuizen gebracht. Op de heropening van de kunsthal in Rotterdam zijn vandaag zo'n 3600 bezoekers afgekomen. Het museum spreekt van een overweldigend succes. De kunsthal was zeven maanden dicht voor een renovatie. Een nieuwe ingang, meer duurzaamheid en betere beveiliging. Dat was nodig, bleek in oktober 2012, toen vijf schilderijen op een simpele manier konden worden gestolen. De kunsthal werd vanmiddag om twee uur geopend door burgemeester Abu Taleb en museumdirecteur Ansenk. Senk muziekfestival Lolens is voor het eerst tien jaren niet op de eerste dag uitverkocht. De kaartverkoop begon vanmorgen om 11 uur en op dit moment zijn er nog zo'n 5000 van de in totaal 55.000 kaarten beschikbaar. De afgelopen jaren was het driedaagse festival in Biddinghuizen steeds binnen anderhalf uur uitverkocht. Lolens begint op 15 augustus, een kaartje kost 195 euro, een tientje meer dan vorig jaar. In de Eredivisie heeft Heerenveen thuis met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden, maar die zijn nog aan de gang. Het weer vanuit het westen opklaringen. Het wordt vannacht rond het vriespunt. Morgen overdag droog, regelt zon. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op eens op Vlieg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 Ga snel naar de Peugeot dealer en vraag naar de mogelijkheden. We gaan even een paar doelpunten halen AZ Groningen en die houdkamp. En wat een mooie en beauty! Zoals je dat zo heerlijk kunt zeggen. Goedelje zijn tweede van de avond. En 2-0 dus voor AZ. De voorzet was van Berghuis met zijn rechterbeen. En een halve omhaal van Goudelje maakte Bizot voor de tweede keer kansloos. En dus leidt AZ tegen FC Groningen met 2-0. En AZ is veel beter dan de Groningers. En hier snak racht er niet mee. Voor de grootste avond voor de familie Goudelje. Want na 64 minuten staat NAC op 2-0 voor. De ploeg van uh, Nemanja Goedelje, dus. Of van Nebosja Goedelje. Nemanja is zijn uh, zoon. Een kopbal van Poupon. Seuntjes aan de rechterkant. Daagt Davidson eigenlijk uit. Een linksback. Het staat helemaal stil. En dan gaat Zeuntjes er toch langs met een bal voor de goal. Poupon staat vrij. En komt van heel dichtbij. De bal achter Remco pasveer En zo staat NAC op 2-0 op bezoek bij Herakles. En zo lang duurt het nieuws niet. Maar Bas Stigler... Ja, hij hing hier toch ook al een tijdje in de lucht. De laatste tien minuten om precies te zijn. De gelijkmaker van Roda is op de borden gekomen. Mitchell Donald heeft hem gemaakt. na voorbereidend werk van Huppers. Er gaat nog van alles aan vooraf. Met een duel waarbij de man die eigenlijk net in het veld staat. Lachman geblesseerd raakt. Na nou, een duel met Skurtaj. Daar wordt niet voor gefloten. De vraag is ook of dat zou hebben gemoeten worden. Volgens mij is dat een duel om de bal. Waarbij Lachman gewoon pech heeft. Maar hij gaat er volgens mij zo meteen weer af ook. Dat is wel dubbel pech. Evengoed, twee schijven later staat uh, Huppertz eigenlijk in het strafgebied redelijk vrij. Pingelt zich nog langs twee man, legt het balletje breed op Donald. En die kan hem eigenlijk zo in het verlaten doel schuiven. En zo is het 1-1 geworden in Zwolle. in McDonald's this pretty face. En die houtkamp zag de mooiste goals vanavond. Uh, voor, ja, die tweede was echt een, uh, een hele mooie van Goudelje. Die uh, dus twee doelpunten deed gemaakt. Dat deed hij nooit uh, eerder in zijn uh, lange carrière. Tot nu toe, nou, wel lang, uh, een al lang jaartje of zes, zeven is hij toch al uh, weer bezig. En uh, AZ staat met 2-0 voor doet Groningen helemaal niets. Nou, vlak na dat tweede doelpunt hadden we een goede kans voor Michael De Leeuw. De goaltjesdief bij FC Groningen. Maar hij uh, raakte de paal en dat was pech voor FC Groningen. Maar zojuist ook weer een enorme kans voor AZ. Toen uh, Berghuis de bal eigenlijk voor het intikken leek te hebben. En dat uh, ook heel graag wilde, maar de bal miste. En anders was het 3-0 geweest. Dan was die wedstrijd wel gespeeld. Overigens, FC Groningen staat wel bekend om het uh, aantal doelpunten... Uh, dat ze scoren in deze competitie. 37 tot nu toe en dat zijn er maar zes minder... Dan bijvoorbeeld Ajax. Nu is Groningen in de aanval. Via de rechterkant moet de bal voor het doel komen. Manjasko krijgt de bal wel voor het doel. Maar Gouwe Leeuwen ramt de bal weg. En dan is het Goedelje. Die een heerlijke avond heeft tot nu toe. Die de bal naar Johansson speelt. Johansson terug op Goedelje. Goedelje naar Berghuis. Berghuis raakt de bal even kwijt. Maar Goudelje zit er weer tussen. En via Elm gaat de bal naar de linkerkant naar Nick Viergever. Viergever kijkt en wijst naar wie speelt hij hem. Naar Johansson. Die laat zich even uit de spits terugzakken. Heeft de bal aan de voeten. Halverwege de helft van FC Groningen. Dan speelt de bal naar uh, Ortiz. Ortiz naar de rechterkant. Naar uh, Rijnen. Reine terug naar Ortiz. En dan uh, is dit een prachtige aanval van AZ. Want via Berghuis komt de bal weer bij Reine. Rijnen langs zijn verdediger. Heel makkelijk. Bal voor het doel. Nou, dit had uh, meer. Uh, verdiend, maar het balbezit blijft nog steeds voor AZ. En dan wordt de bal weer rondgespeeld. Gaat de bal via Berens naar de linkerkant. En kan de bal weer voor het doel eventueel worden gegeven? Nee, ze zoeken de korte combinatie zoals AZ dat uitstekend doet in deze wedstrijd. Na 25 minuten dus ook volkomen verdiend met 2-0 voorstaat. En dan gaat de bal helemaal terug. Zien we een uitstekend AZ en een heel matig FC Groningen. Want dat is altijd de vraag, zijn zij zo nou, goed, nou zo goed of zijn die andere FC Groningen nou zo slecht? Nou, Beide is het geval. Vandaar 2-0 AZ FC Groningen tot nu toe. In Zwolle is het nog spannend. Bas Tiggelen. Ja, want 1-1 bij Zwolle Roda. De gelijkmaker zo even van Mitchell Donald. Na goed voorbereidend werk van Hupperts. De pech die hem er voor Zwolle in zit. Dat los van de gelijkmaker die op het bord is gekomen. Ook de man die dus voorafgaand aan dat moment geblesseerd raakte. Na een duel met Skurtaj. Eh, Lachman inmiddels naar de kant is gehaald. Hij kwam dus Lachman als vervanger voor de geblesseerd uitgevallen van de werf. Moet nou zelf geblesseerd naar de kant. En Gravenbeek is hem dan weer komen aflossen. Waardoor eventjes van Polen in het centrum van de verdediging opdook. Is dat nu nog steeds zo? Ja, dat is nu nog steeds zo. Gravenbeek is rechtsback geworden. Van Polen nu met Broers het centrum bij Zwolle. Zwolle is het een beetje kwijtgeraakt in de tweede helft. Nou nee, dat is niet waar. Zwolle is het ongelooflijk kwijtgeraakt in de tweede helft. Waar de eerste 30 minuten eigenlijk Zwolle makkelijk beter was. Heeft Roda wel wat feller van zich afgebeten in de tweede helft. Heeft veel kansen gekregen. Zwolle kroop naar achteren. kroop nog verder naar achteren. Werd angstig. En op een of andere manier ziet men de oplossingen niet meer vooruit... En durft het alleen nog maar terug en durft het alleen nog maar breed. Hier 1-1. Er is ergens gescoord, maar ik weet niet waar. Dat maakt het extra spannend. Dag Nou hè, in Almelo. Het is de aansluiting van Herakles. En dat 18 minuten voor tijd. Een voorzet vanaf de rechterkant, vanaf de achterlijn. En er staan heel veel mensen voor het doel. Chommer staat daar onder meer en Linsen staat daar ook. En bijna op de doellijn krijgt hij de bal. Hij weet hem naar binnen te koppen. Ter Rauwola is voor het eerst vanavond gepasseerd. En dat is leuk voor het restant van deze wedstrijd. NAC stond op 2-0, maar moest wel achteruit. En Heracles kwam. En dat heeft dus geresulteerd in deze 2-1 zojuist van Linsen die daarmee zijn zevende van het seizoen maakt. En nu gaat de wedstrijd weer leven. Het was een dode boel geworden. Niemand had meer vertrouwen, ondanks het inbrengen van Powell. en ook Tanane in de Allmeloze voorhoede. Maar inmiddels is het publiek wakker geworden en zal Herakles vol gaan jagen met nog 18 minuten inmiddels. Op in ieder geval een gelijkmaker thuis tegen Nakte De die vorig jaar op dit veld overigens met 2-1 wisten te verslaan. Veldmaat heeft de bal. Nee, het is Rienstra. Ingespeeld naar de rechterkant van het veld. Waar Tannane de bal heeft. Zet hem met links voor richting Betty Powell. Maar gepakt door Terroula omdat de bal een fractie te scherp is. En Terroula op de lijn van zijn 5-meter gebied. Pakt een paar tellen. Kijkt eens eventjes waar vrije mensen zijn. Nak op counters met Poepom. Maken van de 2-0. Dat ozo verwijtbare doelpunt. Want Davidson liet zich daar te opzichtig. Door Seuntjes in de luren leggen op de rechterflank. En toen stond Poupon vrij voor de goal. Seuntjes nu halverwege de helft van Herakles. Aan de rechterkant. En Haadouw hier niet gevonden. Door het te ingrijpen van Veldmaten. Die kijkt even. Ja, die mag inderdaad van de scheidsrechter de ingooi nemen. Rienstraat. In de buurt van de middenlijn. Wat links op het veld. Poupon loopt daar als storende factor. En dan breed gespeeld naar Schenkenveld. Schenkenveld naar Te Wierik. Wierik. Breed gespeeld naar Veldmaten. Dat is niet heel handig, want zo gaat het van rechts naar links. En het moet eigenlijk diep bij de ploeg van Jan de Jonge. Is er een plan B? Tanane aan de rechterkant. Goede aanname op het bovenbeen. Kenny van de Weg deelt een duwtje uit. Heeft al geel op zak. Dat weet een deel van de supporters die daar zitten. En die vragen om een tweede gele kaart. Maar daar wil de scheidsrechter vanavond niet aan... En als een trechte beslissing. Want de overtreding van Van der Weg het duwtje was ook niet zwaar genoeg. De wedstrijd gaat gewoon verder. Linsen is voor het doel. Een misser eigenlijk van de rover. Maar uiteindelijk weet hij de bal toch achterwaarts te koppen. In de richting van zijn eigen keeper Terrouwelaar. Die steeds, als hij de bal heeft, tellen zal gaan pakken. En het publiek heeft dat in de gaten, fluit wat. Want ja, elke seconde kan winst zijn voor Nac Breda. De ploeg die het lastig heeft, die vorige week weliswaar redelijk speelde. Maar wel verloor van Peck Zwolle thuis met 2-1. De bal gaat terug naar doelman Remco Pasveer van Herakles Almelo met Poepon. Wat in de buurt Poepon omspeelt. Veldmaten krijgt de bal. Daar zit Hadouwier dan weer bij. En zo wordt de opbouw gestoord. Dan krijgt uiteindelijk Schenkenveld de bal bij Tewierik. En in de middencirkel is het inmiddels Rienstra. Daar is Powell, Powell, de amateur van Heracles, in de het elftal komen versterken. Powell is opnieuw aanspeelbaar, op 18 meter van het doel. Speelt de bal naar links, naar Davidson, voorzet kan komen. Nu kop ook, En bijna Berry Powell. Maar die verlengt de bal eigenlijk meer dan dat hij hem kopt in de richting van de goal van Terauwelaar. Maar het geeft aan dat we een mooi laatste kwartier krijgen in Almelo, het Polmanstadion vanavond. Herakles nak is 1-2 naar de aansluitingsgoal van Brian Linsen. Jij was bezig Bas. Ja, ik ben, wel, ik ben wel gewend dat ik af en toe onderbroken word, maar zo lang. <laughs> uh, 1-1, Pekstvolle, Roda, kwartier nog te gaan. En uh, Roda dat via Paulussen met een kopbal nog een beste kans heeft gekregen op voorsprong te komen ook. Heeft inmiddels gewisseld, Pluim in het elftal gekomen voor Scoertai. Pluim die natuurlijk vorig jaar hier in Zwolle speelde Roda ligt nog altijd boven, komt alweer met... Hupperts met Montijnen die zijn gezicht ook maar eens laat zien. Dat is dus de rechtback. Ik heb dat eerder gezegd, maar die laat zich vaker en vaker op de helft van Zwolle zien. En ook van Peppe. De linksback doet dat nu. Zodat de aanval van Roda lang onderweg is. Kali wordt aangespeeld en eigenlijk nu voor het doel Donald, Pluim en toch ook wel Paulus afwachten tot een bal die niet komt. Want die gaat terug naar Biemans. Inmiddels staat Ron Jans drukte gebaren langs de kant. Hij heeft dus geen geluk gehad omdat hij twee centrale verdedigers met blessures is kwijtgeraakt. En wat heeft moeten schuiven. Zo even zijn derde en laatste wissel heeft uitgespeeld. Fred Benson in het elftal heeft gebracht voor wat extra vuur. En met name snelheid voorin. In de hoop dat dat de tijd nog kan keren. Want voorlopig ligt in de tweede helft Roda boven. Zwakke bal van Luijks nu. Ja, dwarrelt eigenlijk over de aanvallers heen. Over de verdedigers van Zwolle ook. En komt dan in de handen terecht van Boer. Boer rolt uit naar Broersen, Broerse naar Mokotjo. Die zit dan tussen de twee centrale zakken van wie dus van Polen er nu één is. Na nou, die blessures van Van der Werven en Lachman. Van Polen wordt nu aangespeeld. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Gravenbeek de rechtsbek. Terug naar Broersen. Broda laat zich nu weer terugzakken op de eigen helft. Zodat er voor Zwolle in ieder geval tot de middenlijn ruimte is om te komen. Klieg aangespeeld. Er komt op plotseling heel veel beweging bij. Eigenlijk alle aanvallers. Komt er een diepe bal. Thomas is mee naar voren. Thomas krijgt nog een duw. In het gebied. Jazeker! Zegt de scheidsrechter. Dat is Kuipers en die gaat de bal op de stip leggen. Dan is Biemans de Dader. En is Roda boos omdat men daar toch het indruk heeft dat er helemaal niet zoveel gebeurde. Maar Kuipers twijfelt volgens mij eigenlijk helemaal niet. Ziet dat de kleine Ryan Thomas, de maker van de 1-0 e voor Zwolle, na 19 minuten hier gewoon een beuk krijgt van... Zijn tegenstander Biemans, ja, en dat gebeurt er. Nou zal het allemaal wel niet zo heel erg zijn, maar hij geeft hem gewoon een duw. Je mag dat geen schouderduw noemen, want dat is schouder tegen schouder. Daar is hier geen sprake van. Hij duwt zijn tegenstander gewoon uit balans. Waarbij ik nog de opmerking maak ook dat Biemans werkelijk geen moment naar de bal kijkt. En alleen maar oog heeft voor zijn tegenstander. En dat opgeteld vind ik de beslissing van Kuipers te rechtvaardigen. Want als je niet naar de bal kijkt en alleen maar je tegenstander uit balans brengt. Dan weet je welke straf daarop kan staan en dat is deze. 14 minuten voor tijd gaat de bal op de stip. En mag uh, Zwolle een ingooi, of een ingooi, een strafschop gaan nemen. Moet Kuipers nog steeds de boze mensen van Roda van zich afduwen. Is Biemans de gebeten hond. En ligt de bal inmiddels klaar om te worden binnengeschoten. Dat zal toch in ieder geval het idee zijn van de man die het gaat doen. En uh, dat is Guillaume Fernandes. Een uh, strafschop. Hij schoot tegen Nak Raak. Fernandes vorige week. Toen was Terrawela pineut. En dan maar eens kijken of hem dat opnieuw lukt in het duel met Courtois. Voor mijn neus gaat iedereen staan. Dat betekent dat ik even mijn best om te moeten om te zien wat er überhaupt gebeurt. Nou, het kan wel horen. Hij gaat erin. Ik heb het niet gezien. <laughs> maar hij zit erin. Een monitor brengt uitkomst. De keeper duikt naar links. De bal gaat naar de andere kant. En dat betekent dat uh, Zwolle op een 2-1-voorsprong is gekomen. Guillaume Fernandez uit een strafschop. Het is 2-1. Hoe je daar nou helemaal voor naar Zwolle? Uh, en die hout kan bij ADZ Groningen. Ja, ook een monitor, maar ik geniet alleen al van het feit dat ik naar het veld kan kijken. en Ik zie alleen maar lachende gezichten om me heen op de bank bij AZ. Want AZ speelt een geweldige, uh, in ieder geval eerste 33 minuten van deze wedstrijd. 2-0 de voorsprong, twee keer goedelje. Maar de ene na de andere prachtige aanval van AZ heb ik al mogen zien. En ook, uh, ja, ze zitten er veel beter bovenop. Nu ook weer mooie actie van Berends. Maar eindelijk, daar is Kieftenbelt die de bal heeft onderschept. En nu gaat de bal naar buiten. Hier is de mogelijkheid voor Kostiets. Kostiets bal voor het doel. Maar wordt van de lijn gehaald door Buitens. Is nog niet weg de bal. Kieft de belt. Maar Kieft de belt wordt door Ortiz van de bal afgelopen. En dan is het gevaar geweken voor AZ. Ortiz overigens heel dicht bij 3-0. Met een prachtig schot. Dat uh, keeper uh, Bizot alleen nog met de benen kon keren. En dat was uh, maar goed ook. Want anders had het 3-0 gestaan. En hadden we bijna de boel kunnen inpakken. Alhoewel, dat doen we sowieso niet. Want het is een genot om naar te kijken. Uh, zeker ook uh, als je objectief bent. Want AZ is gewoon uh, veel veel sterker dan FC Groningen. Af en toe een plaagstootje van de Groningers. Maar AZ speelt fantastisch voetbal. Nu gaat de bal weer de diepte in en gaat Johansen gewoon zijn tegenstander eruit sprinten. Kappelhof. Maar Kappelhof in tweede instantie dan toch in balbezit. En voorkomt erger voor FC Groningen. 34, bijna 35 minuten gespeeld bij AZ Groningen. Stand 2-0. Eerdivisie op Radio 1, NOS Langs de Lijn. IJshouse met Crazy. Is de eenrichtingsverkeer nu in de Almelo Raffer? Nou, er gebeurt even niet zoveel. We zitten 7,5 minuten minuut voor tijd. Die twee in voorsprong voor een nak en Hadouir. Het bord gaat omhoog met zijn rugnummer. Het wordt omgeroepen. En ondertussen is hij de enige op het veld die niet in de gaten heeft. Zogenaamd dat hij naar de kant moet om weer seconden nut te sprokkelen. Danny Verbeek is gekomen op de rechtsbuitenpositie. In de wedstrijd loopt inmiddels weer. Met het balbezit voor Heracles aan de rechterkant van het veld. Een overtreding van Sarpong. En dat betekent een vrije trap op een meter of twintig over de middenlijn voor Hirakles. Snel genomen door Chommer. En er is niet veel tijd meer. Nog een minuut of zeven bij het balbezit voor Davidson op de linkerkant. Sukke is in de ploeg gekomen bij Nak. En onderschept de bal. Trapt hem ook naar voren toe op het hoofd van Poupon. Maar die krijgt hem zo hard op zijn hoofd. Dat hij hem meters terugkopt. En Davidson op links kan weer een voorzet gaan geven. In de richting van Powell. Die wordt vastgezet door Buis. Maar blijkbaar is dat niet ernstig genoeg voor een penalty. En dan loopt de bal over de achterlijn heen bij Nak en neemt Terouwelaar zijn tijd. Hobbelt richting de 5 meterlijn en eens kijken dan wat Herakles kan met nieuwe mensen. Tandane en Powell had ik al genoemd, ook Bruns. Allemaal offensieve wissels van Jan de Jonge die echt probeert om alles eruit te slepen wat erin zit. Maar er zit vanavond bitter weinig in deze wedstrijd. Het is een zwak duel wat het aankijken eigenlijk nauwelijks waard is. Het is dus vervelend voetbal. 6,5 minuten voor tijd, want die klok die tikt wel verder. Die doet het wel gewoon. Wat hij moet doen. En uh, de ingooi voor Kenny van de weg richting uh, Poupon. En dat mag blijkbaar. Dan komt uh, Schenkenveld in uh, balbezit. Nee, want uh, Poupon uh, houdt de bal voor nak in de ploeg. We zitten op de linkerkant. Er komt een voorzet richting Sarpong. En daar wordt uh, verdedigd door Schenkenveld. Vervolgens uh, de trap van uh, de doelman van Remco Pasveer. opgevangen door van de wegdroogte van de middenlijn op links. Allemaal uh, lange trappen nu. Poupon probeert uh, de bal te veroveren. Dat willen er uh, wel meer. Bijvoorbeeld ook uh, Suk daar op de linkerkant. En die mag de ingooien gaan nemen tot de uh, Frustratie van Bruns, die wel zo handig is om de bal dan snel te geven aan de middenvelden van, van Nak. Nou, van de weg dan in de richting van Poepon. Geen overtredingen daarvan te wierik. En dus gaat het spel verder met Chommer in de as van het veld. De bal even teruggelegd om wat ruimte te creëren voor een nieuwe aanval. Bruns, toch steeds op de reservebank deze periode. Terwijl hij toch genoeg kwaliteit heeft zou je zeggen om te spelen. Maar daar denkt de jongen dus met deze ploeg anders over. En dan de trap van Schenkenveld naar voren toe op het hoofd van de rover. Op gepakt weer door Bruns. Breed gespeeld. meter of 5-6 over de middenlijn. Linkerkant van het veld. Eerst Davidson. Vervolgens gaat de bal verder naar de rechterkant van het veld. Waar kan worden opgepakt door Tanane. Dan moet er een voorzet komen. Veel bewegingen. Bal aangeschoten tegen de benen van, van de weg. En naar voren geschoten door Buis. Weer opgepakt bij Heracles Almelo. En ja, zo schiet het allemaal niet heel erg op. eens dus kijken wat Rienstra in petto heeft. Er komt een schot. Maar dat is veel te makkelijk. Vanuit de tweede lijn. En gepakt. Door keeper Terrauwelaar minder dan een minuut of vijf. En Herakles lijkt op een nederlaag af te steven. Tegen de NAC. Wat hier met 2-1 voor staat. In Zwolle is iedereen weer gaan zitten, Basticht. Ja, en dat betekent dat ik weer wat kan zien. Zoals het feit dat Zwolle een hoekschop krijgt. Vijf minuten nog. 2-1 is het voor Zwolle. Na de de strafschop van Fernandes. Hoekschop komt voor het doel, wordt weggekopt door Roda. Eigenlijk in tweeën. Maar de bal is het strafschopgebied weer uit, wordt wel door Zwolle weer gecontroleerd. Mokotjo kan de bal halverwege de Limburgse helft oppikken en meegeven aan Caragoulis, de Griek die echt bevalt die heeft een aardige versnelling en een goede voorzet bovendien die voorzet komt overigens nu van Klieg die daar nog stond aan de zijkant omdat hij de hoekschop had genomen. Opnieuw wordt die bal door Roda onschadelijk gemaakt, maar opnieuw blijft hij in Zwols bezit en opnieuw komt hij dan bij Klieg terecht die nu inmiddels wel dichter bij de middenlijn staat dan bij de achterlijn. Zo houdt Zwolle balbezit met een voorsprong in de slotfase. Wil je dat ook graag? De eerste de beste diepe bal. Zij zijn ze hem kwijt ook, maar Kali met een zeldzaam slechte bal. Met rechts bovendien. Dat is ook niet zijn sterkste been. Bal zeld eigenlijk meters achter Montaigne langs. En terwijl de Belg eigenlijk naar voren wil met Roda, komt de bal achter hem, probeert hem nog binnen te houden. Dat lukt niet. En zo mag Zwolle rustig verder met een ingooi aan de andere kant van het veld. En mag er eigenlijk een aanval doorgaan die eigenlijk al lang en breed afgeslagen en afgesloten leek. De klok op 86 minuten. Fernandes dus uit een... Strafschop zo even gezorgd voor de 2-1. Wel dit lijkt op Hens van Biemans in het strafschopgebied. Daar fluit Kuipers die daar dichtbij staat en dat goed gezien moet hebben niet voor. We gaan er gemakshalve hal vanuit dat het dat ook niet was. Uppert is inmiddels aan de andere kant weggestuurd. Die kijkt naar achteren, komt er al een bal. Kijkt naar voren, de bal komt en krijgt hem dan op zijn wang. Dat is pech. De bal vervolgens door Zwolle in paniek door Gravenbeek nu over het eigen doel. Getrapt, totaal onnodig. Waardoor er weer in een wat chaotisch aandoende slotfase nu aan deze kant... Een hoekschop komt. En ik zeg met nadruk aan deze kant. Omdat ik de hoogte van de penalty-stip aan de rechterkant in het stadion zit. Dat is niet de allerbeste plaats. Maar wel voor de hoekschop die Roda nu gaat nemen. Want dan kan ik echt alles zien. Ook al gaat iedereen staan. Heusjer en Huppers doen het kort. Huppers gaat de bal voorzetten. Nee, terug aan Heusjer. Geen buitenspel. Die gaat het straat weer. binnenbal voor het doel. Oh, kleine missen. Hij hoeft er alleen maar tegen aan te lopen. Suchouin. Maar vergeet dat. Montaigne is er dan als de bal terugspat op de doellijn bijna nog bij voor de tweede poging. Ook die mislukt. En zo uh, had het eigenlijk 2-2 moeten staan. Roda met een uh, heel behoorlijke goede tweede helft zelfs verdient ook niet om te verliezen hier. Want de eerste helft mag dan voor Zwolle zijn geweest. De tweede helft is voor Roda. Maar uh, voorlopig staat er nog altijd 2-1. Een overtreding nu gemaakt door Van Hintem in het duel met Heuscher. Die nog in het elftal gekomen is bij Roda JC. Levert Roda dan nog een vrije schop op dicht bij de cornervlag. En dan gaat er nog een laatste wissel komen. Dat is dan merkwaardig, moet je dat zeggen. Een debutant in het elftal van Rode AC, Guy Ramos. Hey, een debutant, ja degelijk. Wat zo lang geblesseerd geweest is dat hij pas nu zijn eerste minuten maakt. Voor Rode RC in deze competitie. Hij komt er in voor Montaigne En is dus nodig met zijn kopkracht in de slotminuten van deze wedstrijd. Het zou toch wat zijn dat je na zoveel blessuren weet nu in het elftal komt. En de gelijkmaker zou binnenkoppen. We gaan erop letten. Ramos in het elftal. Heusje. Achter de vrije schop een tweemansmuur van Zwolle gemaakt. De bal gaat daar overheen. Wordt bijna binnengekopt door Ramos. Het zou nog echt wat zijn geweest. Hij komt er wel heel dichtbij met zijn hoofd. Maar kopt de bal hoog uit een halve meter naast. Bij Zwolle kunnen er nog wel een paar om ook. Broers lijkt zich te realiseren wat er gebeurt. Dus de bal over de achterlijn. Nog het laatste geraakt door een van Zwolle. Namelijk een hoekschop tot gevolg. Die bal komt voor. Wordt opnieuw door Zwolle onschadelijk gemaakt. En levert dan weer een hoekschop op voor Roda dat langzaam maar zeker zich echt tekort gedaan zal voelen als het hier de gelijkmaker niet meer op het bord krijgt. Hoekschop, Heusje, kort genomen. Teruggespeeld naar Heusje, bal opnieuw voor het doel. Donald kopt. En die kopt terwijl die eigenlijk naar achteren loopt, kan de bal niet meer de juiste richting meegeven. En zo belandt die bal dan over het doel van Diederik Boer. Maar het is bijna onbegrijpelijk om te zien hoe veel moeite Roda eigenlijk had in deze eerste helft met de tegenstander. Hoe weinig moeite Roda heeft met de tegenstander in de tweede helft. Want Roda daar Is veruit het betere elftal in het tweede bedrijf. Maar ja, dat is voorlopig niet genoeg. Want Zwolle staat voor met 2-1. Nog maar ruim een minuut officiële speeltijd. zet nog steeds zo goed, Andy. Ja, de laatste paar minuten ietsje minder, maar mag dat ook. Het tempo lag enorm hoog, staat 2-0 voor. We zitten in de laatste seconden van de eerste helft. 2-0, twee maal Goudelje in de derde en de zeventiende minuut. En nu probeert Groningen wat te doen, maar de passing is niet goed. Eigenlijk is alles niet echt goed bij FC Groningen. En daar doe ik AZ zeker niet tekort mee, want AZ speelt gewoon een uitstekende wedstrijd. Maar Groningen, nee, qua inzet, qua alles, qua techniek is het duidelijk. De mindere van de ploeg die één plaats onder FC Groningen staat... Met 27 punten, maar dat is niet te zien in deze eerste helft, die zo dadelijk afgesloten gaat worden door Kevin Blom. Ik neem aan met uh, drie forse fluiten op, uh, of de stoten op de fluit, en dan zien wij een ruststand bij 2-0. En dat gebeurt nu: 1, 2, 3 keer fluiten, 2-0. Rust bij AZ FC Groningen. De laatste minuten bij Herakles Nak, racht er niet meer zit in de extra tijd. Die gaat nog een dikke 3,5 minuten duren als NAK nog een wissel in petto heeft. Want Sarpong is de man die naar de kant gaat. Hij doet er alles aan. je met zijn ploeg om tijd te rekken. Ik heb het al heel vaak gezegd. Dat maakt het tot een vervelende slotfase. Waarin Herakles eigenlijk niet erin slaagt om een soort slotoffensief te ontketen. Richting het doel van de tegenstander. Dan komt er nog een nieuwe man bij natuurlijk. Dat is Tiga De Wini, De man die kwam van Vitesse. Wat hebben we nog gezien? Als inmiddels de doelman van de thuisploeg een vrije trap neemt de bal richting Bruns krijgt. En de bal gaat aan ons en iedereen voorbij. Er loopt ook Barry Powell nog in de lijn van de bal, dacht ik. Maar die komt er net niet aan. En wel nog een hoekschop voor Heracles. In de extra tijd met die 2-0 achterstand of 2-1 achterstand tegen NAC. En Heracles maakt zich verschrikkelijk boos. tijdens op het tijdrekken en op het gedoe van, van NAC. Nak is ook irritant. Maar een vliegende tackle van Tjommer was echt goed voor donkerrood. Daar is de corner. Gaat voorbij aan het hoofd van Veldmaten. Die zich ook voorin heeft gemeld. Want ik denk dat tussen alles en iedereen in hij het is. Dan is er bij Nak een blessure. Gaat iedereen weer zeuren bij de scheidsrechter. Bij Van der Kerkhof. Doe nou eens iets aan dat rekken van tijd. Er wordt wat gegooid her en der vanaf de tribunes. Richting die speler van Nak en Terouwelaar. Die daar ook staat. Een hectische slotfase. Misschien wel de leukste fase van de wedstrijd. Nog zeker twee minuten extra tijd. Bij die 2-1 voorsprong voor NAC. Die strafschop was wel erg belangrijk Bas. Zo is dat. Fernandes schoot hem binnen. 14 minuten voor tijd. Roda was boos. Maar een overtreding is binnen of buiten de 16 een overtreding. En ook al is hij licht. Het is er één. En ik kon de beslissing van uh, scheidsrechter Kuipers wel begrijpen eerlijk gezegd. Roda niet heb ik de indruk. Balbezit is er voor Zwolle in de slotfase van deze wedstrijd. 1 minuut van de 4 extra minuten is al voorbij. Fernandes pingelt zich langs. Een van de Roda-verdedigers, Lux, in dit geval. Maar komt helemaal aan de zijkant uit. Oeh, dat is een goede paas, zeg. Het strafgebied in bij Thomas. Die brengt de bal naar voor het doel ook. En daar kan die na een dreigend misverstand tussen Doelman Koert en Van Peppen nog bijna worden binnengewerkt door Zwolle ook. Maar ze begrijpen elkaar net op tijd wel. Zodat Roda bezig kan met uitverdedigen en belangrijke aanvallen. Maar Pluim verspeelt de bal. Donald laat zich foppen door Klieg. Komt hier de genadeklap van Zwolle. Klieg draait naar binnen. Klieg draait naar binnen. En schiet de bal tegen de keeper op. De rebound is er nog voor Carragonis. Ook tegen de keeper op. En dan zit hij er alsnog in. Omdat het laatste zetje door Fred Benson wordt gegeven. Daarmee zit de wedstrijd hier op slot. 3-1. Zwolle gaat winnen. En dan kunnen we denk ik beter even kijken bij Ragnar en Almelo. Want daar is het nog wel spannend. Hier is het gedaan. Het is dus 2-1. Ja, het is 2-1 voor Heracles Almelo bij Nak. Of Nak staat op voorsprong met 2-1. Ja, het is hectisch. Je zou ervan in de war raken in deze fase van de wedstrijd. Maar de ploeg uit Breda staat nog altijd op voorsprong. Nak moet achteruit. Omdat Heracles komt via de rechterkant van het veld met veldmaten. Wordt gestuit. En dan weet Heracles niks beters te verzinnen dan de bal terug te spelen op de doelman. Die staat weer een meter of tien buiten het strafzakgebied. Daar is de trap van Remco Pasveer richting Powell. Krijgt de bal nog op het hoofd. Kopt hem naar links, waar Brunsen staat blind gepaas, zo'n uh, no-look paas, maar Davidson uh, krijgt de bal niet, wel in tweede instantie van veldmaten en dus maar weer pompen richting het strafschopgebied van Nac Breda. De bal is aangeraakt door een uh, verdediger van, uh, van Nak en dan komt er denk ik een uh, corner aan. Nee, er wordt gezegd een achterbal. Ja, dat heb je met van die perstribunes helemaal aan de andere kant van het veld en kun je wel eens een haartje missen. En blijkbaar is die bal door iemand van Herakles nog uh, beroerd en ten rouwelaar heeft dan de bal, als er bijna de die vier minuten extra tijd er wel zo een beetje op zitten. En iedereen eigenlijk snakt naar het einde van deze wedstrijd, zeker bij Nac Breda. Het wilde vandaag niet lukken bij Heracles, de ploeg die de kansen kreeg bij de 0-0 stand. Het had zeker 2 of 3-0 moeten worden al voor de rust. Maar ja, als je ze niet benut, wil je niet meteen het woord voetbalwet uit de kast trekken. Maar daar was wel sprake van, dan krijg je hem aan de andere kant van het veld vaak om je oren. Dat was precies wat er gebeurde. Bruns zet hem nog eens in, verdiende maken. misschien als Powell de bal nog krijgt. Vlak voor het doel, maar Drost trapt de bal weg. En Heracles krijgt nog één kans met een dan moet de bal heel snel voor het doel gaan komen. Linsen heeft de bal. Neemt een lange aanloop. Blijkbaar kan hij als aanvaller deze bal vergooien. Doet dat in de richting van Veldmaten. Nee, Rienstra. Dan is het Schenkenveld die achter de bal aan moet. Omdat Poupon nog wat stoort zo'n beetje bij de middenstip. Teruggespeeld naar de keeper. Naar Pasveer. Bijna op de middenlijn met zijn trap. Powell staat weer scherp. Maar dan komt de bal weer niet. En voor hetzelfde geldt in de tegenstoot. Maakt Nak nog de 3-1 Zeker als er uitglijders komen op het middenveld, in dit geval van Davidson. Maar het hoeft niet meer, want NAC wint deze wedstrijd met irritant voetbal, maar wel goed voor drie punten. En dat is uiteindelijk wel waar het uh, om gaat. Chomper op nog opgaan. Diep, diep donkerrood schrijft geel na. een vliegende tackle met twee benen in de laatste minuten van uh, de wedstrijd. Maar de goals van Buis en Poepom doen vanavond. Herakles hier in het Polmanstadion. De tas om en dat betekent op de ranglijst ook maar meteen vier plaatsen winst voor NAC dat opeens de tiende staat in plaats van veertiende. Op 20 oktober wordt dan Pek Zwolle voor het laatst thuis 6-1 tegen Adel Den Haag. Het heeft lang geduurd, maar nu is ze weer feest. En het scheelt meteen, hè, die drie punten, Bas. Ja, zo is dat. Want zo, voor je het weet, ben je in de race voor de uh, Champions League in deze competitie. Het is ja. afgelopen 3-1 in Zwolle. Roda verliest. Dat is... Uh... Ja, in die zin een beetje sneu dat Roda niet verdient om te verliezen. De eerste helft was voor Zwolle, de tweede helft was voor Roda. Een gelijkspel zou beter op zijn plaats zijn geweest. Maar ja, soms is de werkelijkheid weer barstiger. En uh, verschijnen de andere cijfers op het bord. Thomas 1-0, Donald 1-1, Fernandes uit de strafschop 2-1... en in slotseconde Benson invallen 3-1. Zwolle wint. En de andere uitslagen nak 1-2 en Heerenveen-Ado 3-0. En het is de rust bij AZ tegen Groningen en daar 2-0. Snowboarder Dimi de Jong heeft een week voor de Olympische Spelen zijn pols gebroken op een trainingskamp in Laax in Zwitserland. Goedenavond, Dimi. Goedenavond. Hoe is het met je? Uh, ja, ja, niet heel goed eigenlijk. Nee, wat is er precies gebeurd? Uh, ja, ik ben op. Ik uh, was de uh, nou altijd aan het trainen en ben een beetje diep geland en uh, daar hebben mijn hand neergezet en uh, ja, daardoor mijn pols gebroken. En nu uh, zit hij in het gips al meteen, of? Ja, hij zit nu in het gips al. Nog niet uh, in een helemaal uh, rond gips, omdat er uh, misschien nog een stelling kan komen. En maandag moet ik terug naar de dokter hier, hè, om uh, nieuwe foto's te maken. En dan krijg ik een nieuwe gips ook. Ja, heb je al enig idee hoe ernstig het is? Uh, nee, nog niet. Ook omdat we maandag een nieuwe uh, röntgenfoto gaan maken om te kijken of het uh, allemaal zijn plek blijft. En als dat uh, het geval is, dan. Uh, dan is het in ieder geval beter. Uh, dan hoef ik in ieder geval niet geopereerd te worden uiteindelijk. Dus dat uh, scheelt wel. Ja, uh, je tweette al uh, morgen weer gewoon trainen. Sochi 2014, hier I come. Uh, de Olympische Spelen gaan gewoon door voor jou? Ja, zeker weten. Uh, ja, morgen gewoon weer trainen. Uh, ja, ik heb het geluk dat je gewoon... Ja, ja, natuurlijk heb je je hand wel nodig. Alleen ja, het is beter dat het nu aan mijn hand is dan aan mijn enkel of zo. Ja, ja, dat wel, maar halfpipe. Je, je, met je armen hou je toch in evenwicht, neem ik aan. Ja, zeker weten. En je moet ook je bord uh, beetpakken voor een grab. Dus ja, het zal zeker wel. Uh, het zal morgen wel verwennen zijn om met gips uh, om te snowboarden. Ja, en het, en het gebeurt ook nog wel eens dat je met, uh, met halfpipe valt. Uh, dat je je op wil vangen. Ben je niet bang? Uh, ja, dat zou ook uh, zeker nog wel kunnen gebeuren: dat je je op wil vangen met je handen. Uh, nee, ik ben niet echt bang, eigenlijk. Nee, uh, je gaat dus gewoon trainen en je gaat het gewoon proberen? Ja, dat zeker. Oké, okay. nou, heel veel sterkte. Uh, 11 februari, de halfpipe op het uh, programma. Uh, en dan doe je mee, hè? dus je hebt nog tien dagen. Ja, klopt. Ja. Sterkte maandag. Ja, dank je wel. Ze is de eerste Nederlandse sporter die in actie komt op de Olympische Spelen in Sochi. En dus is ze ook als eerste Nederlandse sporter in het Olympisch dorp. snowboardse Shil Maas. Ze doet mee op het onderdeel slopestyle en moet voor de openingsceremonie al aan de bak. Donderdag wordt namelijk de startpositie bepaald voor de deelnemers op de slopestyle. Maas legt uit waarom ze al zo vroeg in Sochi is. Ja, eigenlijk uh, acclimatiseren. Gewoon uh, tijdverschil. En wij zaten al in de bergen, dus uh, wij zijn vanuit uh, Zwitserland hierheen gekomen. En ja, ik ben als eerste die aan de slag moet, dus uh, ik ben er op tijd bij. Hoe is het dan, in je eentje nog hier te zijn? Ja, ik voel me niet echt alleen. Ik bedoel, uh, ik heb twee coaches, zijnder en uh, Fizio, En ja, daar ben ik al de hele maanden mee aan het reizen, dus het is niet echt dat ik hier alleen voel. Wat zijn je eerste indrukken? Uh, ja, eigenlijk uh, de hele berg is echt super. Ik had niet verwacht dat er zo'n goed sneeuw zou liggen, omdat het, uh, de weersomstandigheden waren nog een beetje afhankelijk. Maar uh, ja, het ziet echt goed uit. Ik heb net even de sloopstaal uh, gekeken. Er waren hele grote jumps, dus dat wordt wel spectaculair. Als je nu kijkt naar jouw, je vorm met je resultaten van de afgelopen maanden, is het podium haalbaar? Ja, ik heb wel een, een run in mijn hoofd die echt zeker het podium uh, waard is. En uh, ja, nou is het voor mij om het neer te zetten straks. My house in Budapest, my my hidden treasure chest Golden grand piano, my beauty focused E.O.U Ooh, you, ooh, I'd leave it all My acres of land, I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, ooh, you, ooh, I leave it all over you, who you, who I DV door. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words I, I'll up and run, or to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd evito, or do you, ooh, ooh, I'd do. Give me one good reason why I should never make a change.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 Never make a change And Baby, if you only me Then all of this will go away My house in Budapest my, my hidden treasure chest Golden Grimpy, I know My beautiful Castillo You, Ooh, you Ooh, I'd leave it all Ooh, for you, Ooh. George Ezra was dat met Budapest. Vroege wedstrijd was Heerenveen-Ado. En Heerenveen won met 3-0. Alle goals vielen na rust. Filip Koker praat na met de trainer van Heerenveen... die aan het einde van het seizoen vertrekt. U weet wel, Marco van Basten. Marco, heb je een goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd? Uiteindelijk wel, hè. Als je, er met, uh, als je de drie maakt en je krijgt geen doelpunten tegen, tegen... Uh, dan kan je alleen maar tevreden zijn... Dus uh, ik heb daar wel een goed gevoel over gehouden, ja. Maar in de rust had je dat goede gevoel, denk ik, nog niet? Nee, het was een wedstrijd uh, die niet spectaculair was. Maar het goede was dat we in principe goed stonden, niet, uh, niet kwetsbaar waren. En uh, dat was ook de afspraak. Dat we ja, lang en goed, in ieder geval uh, in verdedigend opzicht, uh, goed bleven staan. En dat uiteindelijk uh, de kansen komen, dat is in de afgelopen wedstrijden wel steeds gebleken zijn hier voor niks de ploeg die het meeste gescoord heeft tot nu toe. Dus de focus lag eigenlijk om, uh, om in ieder geval te zorgen... dat we geen goals tegen zouden krijgen. Nou, dat is gelukt. Daar ben ik heel blij mee. En uh, nou ja, het feit dat je er dan ook nog drie scoort... dat is natuurlijk extra mooi. Ado moppert een beetje over de eerste twee goals. Wat is jouw mening erover? Nou, ik denk dat uh, de eerste goal... is uiteraard natuurlijk discutabel. Maar ik heb het op televisie teruggezien... dat de keeper had de bal... ...op zijn hand op de bal. Dus hij had hem niet met twee handen vast. Ja, en, en Kennedy uh, die loopt eigenlijk tegen de bal aan... ...en vervolgens uh, rolt hij de kool in. Dus ja, volgens mij is het zo dat als de keeper de bal in twee handen heeft... ...dat hij dan uh, niet aangevallen mag worden. Maar, volgens mij is de regel als hij en met één hand op de bal is... ...dat het dan ook al uh, de keeper in bescheen moet worden genomen. Het leek mij, zoals ik het de beeld gezien ...ik ken de regels niet, maar het leek mij zoals, uh, zoals ik het zag... Dat, het niet, niet een, uh, ...dat hij niet de bal klim vast had. En dat tweede moment, was voor jou een duidelijke penalty? Ja, hij had in tweede instanties... Had hij, uh, gaf hij me een, een duw. En uh, hij ging wel mooi liggen, hoor. Maar hij werd wel uh, duidelijk uit balans gebracht. Nog één ding over jouw carrière. Jij wilt wel trainer blijven. Dat is wel de lijn de bedoeling, ja. Maar goed, het moet ook allemaal maar uh, op je pad komen. Het moet allemaal wel uh, interessant zijn... wat uh, eventueel uh, aangeboden wordt. En liefst in Nederland? Ja, ik heb nog niet echt... Uh, de wil om naar het buitenland te gaan. Marco van Basten zei dat, de trainer van Herenveen na de 3-0 winst. In zijn ploeg maakte Anthony Lulling zijn rentree. En ook hij praat met Filip Koken. Anthony, ik hoorde dat de keuringsarts van Heerenveen... begin deze week zei, je bent nog fit als een jonge god. Voel je nu na deze eerste wedstrijd bij Herenveen ook zo? Nou, jonge god niet, maar uh, ja, ik voel me wel fit. Want uh, ik had in principe 90 minuten vol kunnen maken. Dus, uh, ja... Qua, qua knieën en dat soort uh, testen kwam ik, uh, ik vrij goed eruit, ja. Wat is jouw oordeel over je eerste wedstrijd? Ja, wel redelijk. Ik, uh, ik heb een paar goede, paar goede keer, uh, onderscheppingen, bal afgepakt, uh, simpel gespeeld. Aanvallend was het gewoon moeilijk om, uh, om, uh, om verschil te kunnen maken. omdat uh, Het was gewoon een hele moeilijke wedstrijd. En, ja, maar gewoon over het algemeen ben ik wel tevreden, denk ik precies dat laatste ontbrak er nog aan. Hè? Want het was wel te zien in je spel. Je wilde zo graag ook dat doelpunt maken. Ja, natuurlijk. Hè? Maar dat is het, wat ik al zei, het was heel moeilijk. Want, want Den Haag uh, die, die ging compact spelen. Loerde een beetje op de counter. En ja, dan moet je... Het veld was ook niet echt uh, ideaal om, uh, om snel een combinatiespel te spelen. De laatste weken uh, uh, heeft de Herenveen het ook wat minder gedaan. Dus het was gewoon een moeilijke wedstrijd. Met toch wel wat druk op. En het belangrijkste was dat we die wedstrijd zouden winnen. En dat hebben we gelukkig gedaan. Wordt dit wel jouw laatste half jaar, want jou een beetje kennende en jou een beetje hebben gevolgd de laatste tijd, wil je het liefst er nog wel een jaartje aan vastknopen? Ja, ik, dat, ik, ik heb, dat, dat heb ik bijna gezegd en dat zeg ik hier ook. Ik krijg gewoon per seizoen. En uh, ik wil laten zien dat ik fit ben en belangrijk kan zijn. En zolang dat gaat, en, en voor mij zijn twee dingen belangrijk: dus plezier en fit zijn. En zolang ik fit ben, en dan, dan heb je waarschijnlijk ook uh, plezier. Dus ja, als ik me fit voel, waarom zou ik dan stoppen? Ja, want als je dit niet meer doet, dit vak van profvoetballen niet meer uitoefent... dan moet je iets anders gaan doen. En dat is altijd minder. Ja, nou ja, en ik, dit is mijn twintigste seizoen al. Dus uh, ik ken niet, ik, eerlijk gezegd ken ik niet heel veel anders dan, uh, dan, uh, dan voetballen. En dus ik wil ook het liefst in de voetballerij blijven. Dat wil je ook niet aan denken, hè? een leven buiten het voetbal? Nee, nee, moet ik echt niet aan denken. Ik was drie toen ik voor het eerst met mijn opa op de tribune zat. Uh, ik was vier toen ik zelf ging voetballen. Ben... Vorige week zat je ook nog op de tribune? Ja, daarom. Dus ik ben blij dat ik weer op dat veld mocht staan vanavond. En Thierry Lurling, hij speelde weer voor Herenveen Dat met 3-0 won van ADO Den Haag. Bij AZ Groningen viel de eerste goal al in de derde minuut. Ik kijk of het in de tweede helft net zo snel gaat. Andy. Dus even kijken, bijna twee minuten gespeeld. 2-0 nog altijd voor AZ en balbezit voor AZ. Met uh, aan de linkerkant uh, Nick Viergever die de bal even naar buiten speelt. Naar Berends, Berends. Twee wissels bij Groningen, kom ik zo op. Als uh, Berends de bal even terug speelt op Elm. Elm uh, naar, uh, wie is dat? Dat is uh, Ortiz. Die wordt even vastgehouden door uh, Michael Kieftenbelt. En dan kan ik even makkelijk melden dat de twee nieuwe spelers... Lorenzo Burnett en uh, Joël Van Nief zijn... Burnett als bek. En Van Nief die is overgekomen van Dordrecht. Een fantastische linkerbeen. Prachtige doelpunten daar gemaakt. Heel belangrijk. Uh, hij ging weg en meteen verloor Dordrecht van de MVV met 2-0. Ik weet niet of het een met het ander te maken heeft. En nu moet hij op dat middenveld zorgen voor uh, wat mogelijkheden voor FC Groningen. Maar volgens nog is het AZ dat in de aanval gaat. Vrije trap levert in eerste instantie niets op. En dan is het Sherry uh, die de bal heeft uh, ontfutseld bij Ortiz. Moet hij wel met de paas gaan komen. Heeft nog heel lang de bal bij zich gehouden. Hij speelt hem dan uh, Goed in de breedte naar Van Lief. Even kijken wat die uh, jongen kan gaan doen. Met rug nummer 20 spelend. Speelt de bal even naar buiten. Krijgt hem terug van Nief. Uh, speelde al. Uh, is een echte Groninger. Komt uit de stad Groningen. En uh, zat al uh, een tijdje bij de selectie in voorgaande jaren. Maar nooit echt doorgebroken. En nu hij het zo goed deed bij Dordrecht, is hij uh, daar weggehaald. En daar waren ze in Dort uh, zeer. Uh, ja, niet over te spreken. Kan ik me ook wel voorstellen. Teruggehaald dus naar Groningen. Nu een overtreding aan de kant van FC Groningen. Nee, de derde minuut is uh, bijna voorbij. Dus dat uh, gebeurt niet, Ronald. Geen doelpunt in de derde minuut, na rust. Want uh, we zitten nu in de vierde minuut. En het staat nog altijd. 2-0 door twee doelpunten van Goedelje in de derde en de 17e minuut AZ leidt dus tegen FC Groningen. Een met Rich Girl. Heeren ADO werd 3-0. En de trainer van ADO, Maurice Stijn, is duidelijk in zijn analyse. Ja, Teleurstellend. Ik vond uh, dat we gaandeweg de eerste helft steeds meer grip op het duel kregen. Dat, uh, <coughs> dat we voor mij gevoelde wedstrijd de controle hadden. Dat we in de uitbraak een aantal keren gevaarlijk waren. Dat we Denk ik dreigen, vergeten de trekker over te halen. Zeker een keer in de situatie met Bakker en Van Duinen. Dat zijn eigenlijk allebei uh, ja, een soort van wegglijden. Nou En in de rust geef ik aan dat we in ieder geval dit spel moeten blijven spelen. En uh, dat er een schepje bovenop moet. En dat je dan uiteindelijk denk ik hier gaat winnen. Maar uh, ja, dat was in de tweede helft uh, voor mijn gevoel een heel ander verhaal. En dan wordt de wedstrijd beslist uh, um, ja, op, een op twee details, want ook Heerenveen was niet in staat om uh, vandaag, denk ik, Ado van der Mat te spelen door, door goede aanvallen. Maar twee momenten zijn bepalend, de bal met Coutinho en de penalty. Geef jouw mening eens over die momenten? Nou ja, goed, uh, vanuit mijn oogpunt op de bank uh, uh, dacht ik ook dat hij los was toen hij uh, binnenschoot. Maar ja, ik moet de beelden terugzien, ik zit daar te ver vanaf en ik hoor iedereen in de kleedkamer dat hij in ieder geval zijn hand op de bal heeft. En... Uh, maar dat is jammer. Maar het moment daarvoor vind ik vervelender. Want wij hebben zelf bezit met een ingooi. we gooien hem zo naar de tegenstander. En uiteindelijk eh, komt daar een vrije trap en een doelpunt uit. Dus dat vind ik veel vervelender. Dus zelfkritisch blijf je wel? Nou, dat vind ik wel. Omdat ik vind dat we zelf de doelpunten weggeven. We hebben een ingooi en die geven we zo aan Heerenveen de Salem eruit. Dan komt de vrije trap uit. Dan komt de goal uit. Ik denk dat we niet luisteren bij de coaching, bij de 2-0. Uh, dat we de buitenkant moeten halen en een penalty. En volgens mij is het al heel lang een regel dat je bij uh, de achterbal kun niet buiten het spel staan. En uh, daar gingen we ook mee in de fout met de 3-0. Dus dan moet je ook kritisch naar je eigen ploeg kijken. Ben je er ziek van of valt er wel mee? Nee, natuurlijk ben ik er ziek van. Want uh, je bent nog nooit uit de problemen. Dus van de week heb je een goede overwinning op Feyenoord Dan dus stijg je twee plekken. En uh, met een beetje pech uh, ga je er weer twee naar beneden. En uh, is het weer uh, hommelus. Maurice Stijn, de trainer van ADO, dat met 3-0 verloor bij Heerenveen. Eens kijken of er in de afgelopen 5 minuten nog iets uh, <tie> gescoord is in uh, Alkmaar en ja, op alle velden. Het toetje van de avond. Alleen deze wedstrijd nog. Nee, het is dus niet uh, gescoord. 2-0. Nu een uh, blessurebehandeling voor de invaller Lorenzo Burnett. Bij een uh, actie, uitstekende actie weer van Berghuis. Vanaf de rechterkant. Die de bal bijna in het doel schoof. En ja, dan heeft uh, uh, Erwin van der Looy wel twee keer gewisseld. En een van die twee wissels is dus diezelfde Burnett. Maar die uh, ziet er slecht uit. Die uh, zit al een tijdje op de grond. En wordt nu opgelapt. En probeert weer uh, fatsoenlijk te lopen. Maar nou, uh, op de 56e loop ik er beter bij dan hij. Uh, nou, wat is hij? Uh, 4 25? Hij zal naar de zijkant moeten. Ja, gaat dan over de achterlijn. Want nu loopt hij naar de zijkant. Er staat nog een corner voor uh, AZ. Ja, het staat 2-0. Maar 2-0. Want AZ is veel beter. De hoekschop wordt genomen. Wordt uh, weggekopt uit de verdediging door Hiarie. Veel beter. Maar ja, 2-0. Het kan zomaar 2-1 worden. En dan wordt het echt een uh, spannende wedstrijd. Van Nief, ik zei het al, de invaller. Hij heeft al op doel onder andere geschoten richting het doel. En dat scheelde maar heel weinig of Groningen was terug in de wedstrijd geweest. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mag AZ gaan gooien omdat de bal het laatst is geraakt door de nummer 10, uh, Charon Sherry... van FC Groningen. Groningen probeert... in de tweede helft wat meer druk richting het doel... van Esteban uit te voeren. Maar uh, buiten een schot van Kostic... heeft dat nog niets uh, opgeleverd. De inworp voor AZ richting Johansson. De spits uh, kan niet onder controle de bal onder controle krijgen... omdat hij in de rug werd geduwd door Bottingin. Wel op een uh, nette manier. Maar dan slecht uitverdedigend werk... Van, uh, uh, uh, van FC Groningen. Gaat de bal naar Berghuis. Maar net iets te hard gespeeld door Berends. Op Berghuis gaat de bal over de achterlijn. En dan kan de keeper Bizot die even geblesseerd raakte in de eerste helft... notabene door Botteguin... die hand in het oog zo'n beetje legde van de keeper... waardoor de keeper een klein sneetje boven het oog had. Dat is gedicht en hij kan dus verder keepen. En speelt de bal nu weer heel gevaarlijk. Ja, dan moet de bal nog uit het strafschopgebied ook. Dat liet Kappelhof niet. En dus moet uh, Bizot, de bal weer een keer in het spel gaan brengen. Nee, zo duurt het wel heel erg lang voordat Groningen in de aanval gaat. 55 minuten gespeeld. 10 minuten na rust. 2-0. Twee keer Goudelje. Mooie doelpunten, goede doelpunten van een fantastisch spelend. Zeker in het eerste half uur AZ. Maar 2-0 is nog niet genoeg, denk ik zo. Want Groningen kan uh, heel aardig uh, counteren en doelpunten maken. Dat hebben ze al laten zien. Als de bal over de zijlijn gaat van Bizot zomaar in één keer. Over de zijlijn mag AZ gaan uh, gooien. Heeft dat gedaan. Speelt de bal even terug naar Gouweleeuw. De centrale verdediger naar de andere centrale verdediger. Naar Jan Wuiters. Wuiters kijkt. Wie loopt er vrij? Niemand. Dus gaat de bal weer terug naar Gouwenleeuw. Halverwege de eigen helft. Heel veel ruimte nu aan de rechterkant bij Goudelje. Maker van twee doelpunten. Goudelje bal naar voren. Naar Berghuis. Berghuis even terug naar Goudenleeuw. En zo speelt de AZ in een versnelling lager dan in de eerste helft. Want de bal gaat nu zelfs helemaal terug naar Esteban. Esteban de keeper. Heeft nog geen grote problemen gekend in deze wedstrijd. Speelt de bal naar voren. Maar Botteguin wint het wel. En zo gaan we heel langzaam maar zeker naar het nieuws van 10 uur. Als er bal bezit is voor AZ. Met eh, onder andere Goedelje, de man van de wedstrijd tot nu toe. Want zijn twee doelpunten tot nu toe hebben ervoor gezorgd... dat we een tussenstand kennen van 2-0 bij AZ tegen FC Groningen. De Olympische Winterspelen in Sochi. Oh, wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Ho! Natuurlijk hier op Radio 1. Wat een dik koor, gaan we heen zeg. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag NOS Radio Olympia. Dit gaat heel erg goed, joh. vanaf vrijdag 7 februari. Dus even kijken wat er in het Olympisch Stadion gebeurt. De mix van sport en nieuws. Wat is uw reactie op dit verhaal? De Olympische Winterspelen in NOS Radio Olympia. Op oh, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.